met het NOS-journaal. De laatste Renesse zijn na verhoor weer vrijgelaten. Ze zijn met de touringcar waarmee ze naar Nederland waren gekomen teruggestuurd naar Duitsland. Er zitten nog veertien mensen vast van de 75 die zijn opgepakt. Dertien hebben volgens agenten meegedaan aan de vechtpartij. De ander had geen identiteitskaart bij zich. De dertien blijven voorlopig vastzitten. Een grote groep Duitsers was naar Renesse gekomen voor een feest. Vannacht kregen ze ruzie in het uitgaansgebied met een kleine groep anderen. Toen de politie een eind wilde maken aan de vechtpartij, richtten de Duitsers hun woede op de agenten. Daarbij werd een politieman met een bierpul op zijn hoofd geslagen. en een ander liep een zware hersenschudding op. Vier agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. Paus Franciscus heeft de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk... de eerste genocide van de 20e eeuw genoemd. In Turkije zijn in 1915 honderdduizenden Armeniërs gedeporteerd en vermoord. De paus gebruikte het woord genocide tijdens een dienst in de Sint-Pieter... waarin de moord op de Armeniërs van 100 jaar geleden werd herdacht. De Armeense president was aanwezig bij de dienst. Turkije erkent dat er Armeniërs zijn vermoord... maar ontkent dat er sprake was van een genocide... Islamitische staat heeft videobeelden naar buiten gebracht die de berichten lijken te bevestigen dat jihadisten de antieke stad Nimrud hebben vernietigd. Vorige maand zei de Iraakse minister van Toerisme dat IS zwaar materieel inzet om historisch erfgoed te vernielen. In de video is te zien hoe ruïnes worden verwoest met behulp van bulldozers en explosieven. Nimrud is een van de oude hoofdsteden van het Assyrische Rijk. Dat rijk lag duizenden jaren geleden waar nu het noorden van Irak en Syrië is. Het weer tamelijk zonnig, maar er is veel hoge bewolking en er ontstaat wat stapelbewolking. Het wordt rond de 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB. In de Randstad drukte op de N207 al van aan de Rijn Hillegom tussen Abbenes en Hillegom, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Welkom terug, ZFM-luisteraars, in het tweede uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We zijn uh, allemaal wakker en we zijn een beetje aan het rommelen in huis. En we zijn plan aan het maken wat we vandaag allemaal gaan doen. Nou, we kunnen uh, diverse dingen doen. Dat is natuurlijk vanmiddag massaal naar gebouwde De Krocht... waar de 85-jarige Ak van Rooien gaat spelen op zijn uh, fluwelen jazz -drompet. En die wordt begeleid door Joray Stanik op de piano... Erik Timmermans op de bas en Joost van Schaik op het slagwerk. Half drie, theater de krocht. Mensen die uh, erop uitgaan en uh, in de buurt van Nieuw Venom komen... die kunnen nog vanmiddag naar een uh, open podiummiddag. In uh, de rustende jager in nieuw Want daar treedt de band van Saskia Larro op. Uh, in het kader van uh, de meer jazz zondagen. Waar steeds wat anders is op jazzgebied. Wij gaan nu luisteren naar het uh, trio van Tom, Tommy Flanagan. Die heel veel Sarah Vaughan heeft begeleid. en Ella Fitzgerald en andere grote jongens. Grote meisjes. En... George Marats speelt daar de bas en interessant, Kenny Washington speelt daar de drums en soleert daar op de brushes, de brustelkers zeggen de Belgen, op de brushes en dat klinkt uh, heel interessant, luistert u maar. Tommy Flanagan in Mean Streets. Washington met een prachtige brushes drum solo in een uh, razend tempo. We gaan nu iets anders draaien. Vaste luisteraars weten dat ik uh, een mini-rubriekje heb... en dat in de serie klassieke componisten gespeeld door jazzmuzikanten... en ik ga vandaag een stukje laten horen door het uh, trio Thomas Harden... En dat is een stuk van Antonin Dvorak uit de symfonie nummer 9, De Nieuwe Wereld. En we gaan eens kijken hoe hij het ervan afbrengt in zijn jazzopvattingen. Afgelopen week, luisteraars, is een uh, geliefd en bekend en populair Nederlandse jazzmuzikant overleden, Robert Veen. Een man die een ongelooflijke staat van dienst heeft op het gebied van uh, arrangeren, leraarschap, mentorschap, projectenmaker... En begnadigd muzikant, directeur van de Haagse jazzschool. Uh, een heel, heel muzikaal Nederland, heel jazz-Nederland heeft met hem gespeeld, of heeft stukken van hem gespeeld. En uh, zelf heeft hij heel veel muziek nagelaten. En ik wil daarna, nagedachtenis aan hem, een paar stukjes laten horen van verschillende groepen die hij heeft opgezet. En een van die stukken, laat ik nu horen, dat is van de cd Who's Excited, That's Jazz. En het nummer Sweeping the Blues Away, waar hij eh, op de sax, sax speelt. Robert Veen op de Altsax met uh, Koos van der Hout trompet, Leo van Oostrom tenor sax, Erik Heinstein trombone... Kanjan Witmer piano, Jan Voogt, Bas en Dolph Helge drums. Robert Veen was ook met hart en ziel medelid van de Bohunks, een internationaal spelende Nederlandse groep saxofonisten, de toppers van Nederland, die in wisselende samenstellingen van trio tot uh, tot een tentet met z'n tienen... prachtige opnames hebben gemaakt. En een van de projecten was een cd die gemaakt is met El Calidoro, een Amerikaan die nog in de band van Bill Whiteman heeft gespeeld. En dat is een opname uit 1998... Uh, waarbij Robert Veen te horen is in een prachtige solo Back Home Again in Indiana... Thank again in Indiana. De Bo Hunks... met El Caledoro als solist. En Robert Veen, die van de week overleden is, en waar we massaal afscheid van genomen hebben. Op de sax. Robert Veen was ook de, de, de leider van een groep die muziek maakte van Sidney Bechet En met die groep, de Aces of Syncopation, is die... Uh, door heel de wereld getrokken... om deze muziek ten gehoor te brengen. En ik wil dit blokje... dat uh, een eerbetoon aan hem is... afsluiten met een, denk ik, toepasselijk nummer... dat hij zelf heeft opgenomen. En dat staat op de cd Sydney van de Aces of Syncopation. Uh, een nummer... Passport to Paradise. En wij allen vonden dat hij dat paspoort... Ruim verdiend heeft door zijn wijze van muziek maken en omgaan met muzikanten. De Aces of Syncopation met Paspoort to Paradise. <middels> Ja, we kunnen er niet genoeg van krijgen. De big band van Lionel Hampton. Air Special. Air Mail Special. Uh, veel popmuzikanten... denken... laat ik ook eens een... jazzplaat maken. En een aantal van hen lukt dat heel goed. En, en brengen een mooi product. Zo ook... Robbie Williams Robbie Williams. Die... Uh, een hele mooie cd gemaakt heeft. Swing When You're Winning. En dat is hem goed gelukt... met een prachtige... begeleiding, mooie arrangementen. En daar kunt u zelf naar luisteren. Kunt u zelf beoordelen. Want hij gaat zingen. Begeleid door de... London... Uh, session Orchestra. Dat is natuurlijk altijd een hele mooie vraag. Dan plukken ze van allerlei muzikanten bij elkaar. Maar dat heeft als voordeel... dat... dat Vaak muzikanten zijn die wel linken hebben met de muziek die ze gaan begeleiden. En wij gaan hem horen. Robbie Williams in They Can't Take That Away From Me. The way you wear your hat. The way you sip your tea. The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way you smile just beams The way you sing off key I ain't flat, the band sharp The way you haunt my dreams Oh, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On this bumpy road to love Still I'll always, always keep the memory of The way you hold your knife, The way we dance till three The way you changed my life Oh no, they can't take that away from me No, no they, they can't take that away from me. Not without a lawyer, anyway.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 Can't take that away. No, they won't take that away. Can't take that away. Can't take that away. Won't take that away. They won't take that away. Can't Luisteraars, zeer fijn luisteraars. Uh, het loopt alweer tegen twaalf. En dat is ongeveer al bijna weer het einde van het tweede uur. ZFM Jazz op zondagmorgen. Van, wat zeg ik, twee uur lang ZFM Jazz op morgen, zondagmorgen. En dat elke week, maar weer al 25 jaar lang. En altijd maar komen er nummers voorbij die in de platenkast liggen. En waarvan iedereen zegt, goh... Dat is ook leuk. Dat is er ook nog. Um, ik ga nu eens laten horen van een dame. Geboren in 85. En die al een heel muzikaal leven achter zich heeft. Die heeft uh, goed geluisterd naar Judy Garland. Janis Joplin. Miles Davis. Duke Ellington. Getz, De nummers van Gershwin. En als je er hoort. Dan denk je. Nou ze lijkt in de verte wel op uh, de stijl van Nina Simone. En dan heb ik het over Melody Gardo. En... Zeg het zingen. Who will comfort me? Mm, mm, mm, mm. My soul is so weary. Eh. My soul is so weary. Eh. My soul is so weary. Eh. I said my soul is weary now. Mm. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah, oh Lord, who will comfort? My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh, Lord, who will comfort me? Hold on, my heart that keeps me bound in the hole. Melody Gardot uh, gaat ons uitgeleide doen naar de volgende programmaonderdelen van The Wij hebben thuis uh, discussies natuurlijk met z'n allen wat we vanmiddag gaan doen. Nou, er is maar één ding wat uh, bovenaan staat: en is naar Gebouwde Krocht voor een prachtige jazzmiddag met de trompetveteraan Ak van Rooyen. Vanmiddag in Gebouwde Krocht, half drie, Ak van Rooyen. Met een prachtig trio. En hij gaat de mooiste muziek maken die er maar is. Ik neem afscheid. Graag tot de volgende keer in ZFM Jazz. Comfort. mm -hmm.